14 jonge Egyptische actievoersters zijn weer vrij. De islamitische vrouwen werden vorige maand veroordeeld tot elf jaar cel... voor hun protesten tegen de regering en tegen het afzetten van president Morsi. Maar in hoge beroep verlaagde de rechtbank de straf... naar een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat betekent dat de groep snel vrijkomt. De voordeling van de vrouwen leidde in binnen- en buitenland tot grote ophef. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat de temperatuur naar een graad of 5. Morgen in het noorden soms wat druilerig. Het waait overal stevig. Temperatuur overdag 9 graden. Dit was het NOS-journaal.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu entertainment for you.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 Dat is Op 106.9 RFMN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 De winterse vijf. De winterse vijf. Ik wil niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng.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 Ik heb getwijfeld over België omdat iedereen daar. Lang. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zozaar, stond zelfs in duur.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 Het ritme, ritme. van CFM. GF